12 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. Bij de ingang van een parkeergarage in Utrecht is een man om het leven gekomen. Volgens de politie was hij uit zijn auto gestapt omdat de slagbomen niet omhoog gingen. Vermoedelijk ging de auto rollen en kwam de man klem te zitten. Het ongeluk gebeurde op het Utrechtse bedrijventerrein Papendorp tussen de A2 en de A12. Bij een opvangcentrum in Hongarije heeft de politie traangas gebruikt tegen een groep vluchtelingen. Honderden migranten wilden weg uit het overvolle tentenkamp, maar werden tegengehouden door de politie. Inmiddels is het weer rustig. Hongarije is niet voorbereid op de grote hoeveelheid vluchtelingen. Het land lijkt zijn vluchtelingenbeleid hebben aangepast. Eerst dreigde het land de grens op slot te gooien en een hek te bouwen. Nu mogen vluchtelingen wel binnenkomen, als ze maar zo snel mogelijk doorreizen. Servië en Macedonië hielden eerst ook vluchtelingen tegen. Ook daar mogen ze nu snel door. De meeste gaan uiteindelijk naar Duitsland. In de Brabantse gemeente Gilze en Rijen komt mogelijk een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het bestaande centrum in Ter Apel in Groningen is overbelast omdat er steeds meer migranten naar Nederland komen. De IND en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zoeken daarom naar een tweede plek. In Gilze zit al een asielzoekerscentrum, dat moet worden uitgebreid als er ook een aanmeldcentrum komt. Steeds meer mensen die iets kopen via internet worden opgelicht. Dan werd bijvoorbeeld iets besteld maar niet geleverd. Tussen 2012 en 2014 steeg het aantal slachtoffers met 90.000, zegt het CBS. Vooral hoger opgeleide zijn de dupe, omdat ze vaker iets online bestellen... en ook actiever zijn op internet. Hekken en identiteitsfraude namen juist af. Het weer, bewolking, maar vooral in het zuiden en oosten ook zon. Later vanmiddag stevige regen- en onweersbuien... met kans op hagel en zware windstoten. Het wordt warm, 23 tot 27 graden.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. ZZM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Lunched.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 Zo, de week is doorgezaagd. kost even wat moeite, maar... Het is gebeurd, hoor. Ja, en wel. Zagen even omgeborgen, klaar weer. Goedemiddag, Sandvoort Lunch vandaag. Zo heet het programma nu, hè? Ik doe niet meer CFM. nee, het heet Sandvoort Lunch. Ja, zingen moeten we nog even veranderen, maar dat komt allemaal goed. En eh, wat wou ik zeggen? Ja, oké, okay. nou, helemaal goed voor wordt lunch vanmiddag tussen 12 en 2 en we hopen dat u lekker eten, dat u een lekker heeft of een balletje gehakt misschien of koppie soep of weet ik veel wat je zo al kunt hebben. Nou we gaan lekker de muziek draaien vandaag, we hebben straks om half 2 natuurlijk het regio het nieuws, we hebben een 3 in 1. we hebben de bioscoopagenda voor het laatst vandaag. Want volgende week verhuist de bioscoopagenda naar de dinsdag, ja, een beetje, een beetje beter verdelen hè heet dat dan. Ja, dus volgende week eh, gaat we wel meer veranderen trouwens. Ja. Maar goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Belangrijk is dat het programma gewoon voort blijft gaan. Jawel. En dat eh, alle dagen nog wat beter op elkaar worden afgestemd. En zo. Elke dag met een leuke sidekick. Maandag, op do eh, maandag met Dolly. Dinsdag met Imka. Eh, woensdag met Angela. Donderdag met Dolly. En vrijdag met toet, ja. En zo gaan we maar gezellig door. We hebben een hoop nieuwe platen vandaag. Ja, ja, ik heb een hele bunch of uh, new records, oftewel new music. Want als ze stonden in een lijstje nieuwe muziek, dus dan denk ik neem ik aan dat ze ook inderdaad nieuw zijn. Nou, ik heb een heleboel voor u. Dus uh, u krijgt weer heel wat dingen die u misschien nog niet eerder gehoord hebt, zoals een nieuwe single van Brian Adams. Ja. Nieuwe single van Niek en Simon. Ja, ook die. Dus uh, ik zou zeggen, maak je borst maar nat. Dan gaan we er iets leuks van maken. Dit is het leven. Ik vind Amy McDonald ook trouwens. This is the life. You just sit Wat was dat en het dat heet This is the Life. 3 in 1. Ja en die is vandaag van Donovan. Jawel. I'm just mad about Sap.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 Just mad about me They call me mellow yellow They call me mellow yellow Quite frankly They call me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 Wait Doorbrak als uh, Engelse tegenhanger van Bob Dylan. Opkomst van de protestsong en de folkmuziek in, uh, ja, in 1965 zo'n beetje. Zijn eerste hitje was. Uh, Catch the Wind. En, uh, daarna kwamen nog uh, grote hits. We hoorden nu uh, drie nummers uit zijn elektrische periode. Want hij had een akoestische en elektrische periode. Uh, het begon met Mellow Yellow. Uh, daarna kregen wij. Uh, uh, de Hurdy Gurdy Man. En als laatste natuurlijk dit prachtige Atlantis. En het is natuurlijk heerlijk om daarna te luisteren, toch? Ja, vind ik wel. Eens ja. kijken, wat zeg je? Ja, ik oh. vind het best wel lekkere muziek. Ja, ik ook eigenlijk wel. Ja. Ik zit nu... Uh, wacht even hoor. Wacht even. Wacht even. Ik kan het... Oh! oh. Nou. Nee, ja. ja. <laughs> Lusten met het allemaal? Jawel. De studio wordt niet afgebroken. Maar ik zag het oh. even Oké. Okay. Ik zag even uh, jouw prachtige jingeltje. Want dat moet ik nu natuurlijk wel gaan gebruiken natuurlijk. Nu wij een prachtige jingle voor jou hebben. Jawel. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Zo, hey. Kijk, hey. dat noem ik nog eens een intro. Ja. <laughs> ja het Nieuws van woensdag 26 augustus. Een 18-jarige Haarlemmer is gistermiddag aangehouden... op de Nobelstraat in Haarlem... omdat hij meerdere toezichthouders zou hebben bedreigd. Rond half zes kreeg de politie melding van een conflict tussen de toezichthouders en de verdachte. Kort daarvoor was de verdachte door, toezicht, door de toezichthouders aangesproken op het feit dat hij met zijn bromfiets door een voetgangersgebied wilde rijden. De verdachte reageerde hierop verbaal uh, agressief en toen de verdachte vervolgens geen identiteits bewijs wilde afgeven, probeerde de toezichthouders hem aan te houden. Dit lukte niet en de verdachten gingen vandoor. Even verderop kon hij door de gewaarschuwde politie alsnog worden aangehouden. De man is overgebracht naar het bureau... waar procesverbaal tegen hem werd opgemaakt. Een 35-jarige scooterrijder uit Haarlem... is gister, uh, gisteravond gewond geraakt bij een ongeval op de Weg in Haarlem-Noord... De man liep een fikse wond op aan zijn gezicht. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verlinkt en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk waren alcohol en een nat wegdek de oorzaak. Er werd bloed afgenomen, en inmiddels is het rijbewijs van de man ingevorderd. En mag hij opnieuw een rijbewijs gaan halen en een rijvaardigheidstest gaan doen? Jawel. Ook voor vandaag heeft het KNMI code geel uitgegeven. En deze keer worden er in de provincie, evenals in het grootste deel van Nederland, eh, gevaarlijke buien verwacht. Volgens Weer Online is er kans op zware windstoten tot 100 km per uur, veel regen en grote hagelstenen. De grootste eh, buienactiviteit wordt tussen eh, 6 en 11 uur vanavond verwacht. En dit betekent dat ook de avondspis hiervan hinder kan ondervinden. Pas dus goed op wanneer u rond dit tijdstip huiswaarts rijdt. Caro Emerald is aanstaande vrijdag en zaterdag te zien en te horen... in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. En voor de liefhebbers die daar nog naartoe wilden... helaas, beide avonden zijn totaal uitverkocht. En binnen vrij korte tijd. Bij Tata Steel in Velsenoord is afgelopen weekend... een 70 ton wegende hijskraan gestolen van een transportbedrijf. Inmiddels is het ding gesignaleerd, maar kennelijk nog steeds niet terug. Het is nu niet, bepaald een, nou niet echt een ding wat je onopgemerkt wegkrijgt... maar toch gebeurde het dit weekend. Volgens het transportbedrijf wil de politie niet voldoende meewerken... en daarom is het bedrijf zelf maar een zoektocht gestart... Het transportbedrijf vermoedt dat de hijskraan vanuit de Eenshaven Heemse, Heemse in Groningen... wordt verscheefd naar Afrika of Rusland. Of wordt gedemonteerd, zodat alle losse onderdelen kunnen worden verkocht. Het Noord-Hollands Dagblad meldt echter gisteravond... een signalering van het bakbeest net over de grens in Duitsland. Mocht u wat gezien hebben, het Hillegomse transportbedrijf HTO en HOB... is blij met elke tip. Dat er geen geld meer uitkomt, is geen reden om het hele ding aan gort te slaan. Helaas begreep iemand in Heimuiden dat niet helemaal en vernielde een complete pinautomaat. Zo meldt de politie van Velzen. De pinautomaat staat op de Lange Nieuwstraat in Heimuiden. Dankzij oplettende buurtbewoners heeft de politie een verdachte aan kunnen houden. En nou maar hopen dat hij er ergens anders wat geld op kan nemen, aangezien het zomaar zou kunnen dat hier een... Flinke boete uh, uit voortkomt. En uh, tot zover de berichten. Weer of geen weer? Zomer of je winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag over het algemeen bewolkt. Het blijft tot ver in de middag droog. En het wordt een graden 24. En het voelt enigszins broeierig aan. Daarna, dus einde van de middag, begin van de avond, krijgen we te maken met forse regen en onweersbuien. En deze buien kunnen vergezeld gaan van hagel en zware windstoten. Komende nacht wordt het tijdelijk droog, het koelt af naar een graad of 16. Morgen krijgen we een kletsnatte dag met veel bewolking en periode met regen. De zuidwestenwind is matig tot, tot vrij krachtig en het wordt niet warmer dan 17 graden. En straks opnieuw, en nu zit ik even met een technisch probleem. Is de spannende psychologische thriller van deze zomer gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Simone van de Vlucht, met in de hoofdrollen Tekla Reuten en Daan Schuurmans. En deze film eh, draait vanavond om half tien en eh, donderdag tot en met dinsdag om kwart over negen. En deze film is geschikt bevonden voor twaalf jaar en ouder. De hechte vriendengroep van Raaf en Abel op het Spangalis-college ontdekt wat de waarde van vriendschap eigenlijk is. En deze film draait vanmiddag om half vier en zaterdag en zondag eveneens om half vier. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. Dan Minions 3D. Universal Pictures en Illumination Entertainment... presenteren de vrolijke 3D-animatie-avonturenfilm... voor de hele familie. En deze film draait vanmiddag om half twee. En zaterdag, zondag en volgende week woensdag... Uh, nee, zaterdag en zondag eveneens om half twee. En uh, volgende week woensdag een beetje afwijkende tijd om half vier... En deze film is eveneens geschikt voor zes jaar en ouder. Steven Spielberg uh, keert terug als uitvoerend producent... van het lang verwachte nieuwe deel uit de populaire Jurassic Park filmreeks. En dat is dan de film Jurassic World. En deze film uh, kunt u vanavond zien om zeven uh, uur... En uh, de rest van de week donderdag tot en met dinsdag eveneens om 7 uur. En deze film is geschikt voor 12 jaar en ouder. Tot zover de Bioscope Agenda. Even de prachtige muziek uit Gone with the Wind. En daarvoor hoort u La Consolera van Gente. Het uh, nieuwe single was dat. Een leuk, lekker, vrolijk uh, werkje. Daarvoor wat instrumentaal is. Want er ging even iets mis met mijn computer hier. <coughs> of liever gezegd met de internetverbinding. Dus, nou ja, dat is een beetje jammer dan, hè? Maar, nou nee. uh, ja. Ja, gelukkig hebben we altijd nog een backup. Zo is dat. Ja. Dus je ziet er nooit voor een gat gevangen bij. Nee. Als er een gat zit, dan kan je erdoor, hè? Zo is dat. Oké, okay, we gaan door. Nieuwe single van Nick en Simon. Open Yard. Jij wist zo vaak te belanden in verkeerde handen. Die volmate verzinsels hebben voorgewezen. Dat verleden draagt bij haar ja, de reden dat wegens omstandigheden jij gesloten bent. Maar ik zal zorgvuldig zijn, niet ongeduldig. Simon. Dat is een leuk liedje Open Je hart van een nieuwe album dat binnenkort uitkomt, ze blijven bezig, die gasten. Vorige week nog een succesvol concert in Caprera en zo. Nou, dit zal Angela wel leuk vinden. Een nieuwe single van Iron Maiden, ja, hardrock mag ook. Bent u er nog? Ja! Dat vind je heel mooi, hè? Tuurlijk! <laughs> Bruce Dickinson met zijn maten. En uh, dat is Iron Maiden. Hard rock band natuurlijk. Of metal band moet je tegenwoordig zeggen. Ja. Yep. En als je ooit wel eens met uh, British Airways vliegt, dan heb je zomaar kans dat hij achter de stuurknuppel zit hoor. Ja. Yep. Daar heb je nog piloot ook. Yep. Ja. Nou zie dat me niet deze muziek opzet. Ja, nou, waarom niet? Dan je, <laughs> nou, dan krijg je constant turbulentie. Uh, ja, die kans zit er wel in. Maar uh, deze band, ik heb het net al eventjes uh, geverifiëerd. Die timmeren inmiddels ook al 40 jaar aan de, uh, aan de weg. En dit is de nieuwe single van Babyface. Iets heel anders. We've got love. nog uit die jaren 90 dat hij samenwerkingen had met onder andere Stevie Wonder en Eric Clapton. Maar deze week zat ik het lijstje nieuwe muziek te checken. En ja hoor, dan was hij weer met een nieuwe plaat, We've Got Love Babyface. En het klinkt gewoon weer lekker. Zo, nou, we zijn bijna gekomen aan het einde van een wat chaotisch eerste uur. Maar ja, dat komt. Ik had even een klein probleempje. Maar goed, dat lossen we dan allemaal weer op. En nu doet alles het weer. Dus alles is weer goed. En dat heb ik altijd, hè. Ja, als, als, ik, als ik al fout begin zo s morgens dan, uh, loopt het ook. Weer, nou ja. Maar we gaan ons het komende uur uh, revancheren, hoor. Doen we. Doen we toch? Ja, ja, Dit zijn de Mohawks. Ook zo'n liedje wat ik vroeger altijd speelde met zoveel lekker liedje. Is de metalen versie van Tramp van Otis Redding. Dit heet The Champ. Tot het nieuws en het weer. Tot zo. Ja.